En hartelijk welkom. U luistert nog steeds naar de Ondernemersgala 2019 vanaf het haven van Zandvoort. En uh, ja, dames en heren, het is steeds drukker en drukker. We zien alle dames uh, binnenkomen van uh, Fotostudio Zandvoort. En uh, de, ja, de Zandvoortse makelaars zijn ook binnen en die komen zometeen zeker langs uh, aan een microfoon. En uh, ik had gehoopt dat mijn collega even iemand ging halen, maar dat is niet zo. Dus we gaan even kijken of dat nog wel gebeurt. Uh, ik denk het niet.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 Just smile En we zijn weer terug hier live in de uitzending.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 De humor. Rush. I ain't gonna worry de fotografenhoek en op mijn oog valt op eigenlijk de de, de grote man van ZISO lounge amel ja goedenavond ja. Ja. hoe voel je je ja best wel blij we zijn genomineerd door uh, anonieme mensen dus uh, best wel uh, spannend hoe vond je het dat jullie genomineerd zijn ja op het eerste ja, eerst vroeg ons af hoe kon het nou en uh, het, daarna vonden we best wel spannend en uh, we wisten niet precies wat we moesten doen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 Dus uh, we zijn nu weer echt met spanning aan het afwachten van uh, zowel het worden of zo het niet worden.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 Dat vind ik een hele mooie instelling. De, de, de sportiviteitsprijs heb je wat mij betreft Dank in ieder geval al. Hey, ik wens jullie een hele fijne avond. En uh, we, zien jullie, we spreken elkaar later wel weer even. La, laten we hopen. Geniet ervan. Dankjewel. Dank en uh, we gaan door met de volgende interview. Want het, uh, ja, ze staan nu dik hier. Uh, ja, het, het fotostudio Zandvoort uh, staan we hiernaast. Uh, dames, uh, hoe is het nou uh, de afgelopen week gegaan?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 Ik wens jullie heel veel uh, plezier vooral vanavond. Niet te zenuwachtig zijn. Geniet er vooral van. En uh, ja, ik hoop jullie terug te zien aan het einde vanavond. Want dan bete betekent dat iets goeds. Ja, dat hopen wij ook. Tot straks. Bedankt. Proost. En we gaan lekker naar, terug naar muziek hier bij ZFM Zandvoort. En we komen zo meteen weer terug bij jullie. Hoi. Hey. Hey.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 En uh, 16 december is onze opening. We hebben uh, een mooie wereldzaak van gemaakt. We hebben een franchise genomen voor het allereerste keer hier in Zandvoort. En dat is uh, New York Bidze. Uh, nog een verrassing, we hebben ook een andere franchise ook genomen op hetzelfde zaak. Dat is uh, ook van Hieu, dit is schipijs. En uh, dat is ook...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 maar weer aan zijn woordje. En we hebben nieuw voor hot nieuws. We krijgen een New York pizza in Zandvoort. Nou, hoe leuk is dat? Ik kom binnenkort met de advertentiemap bij je langs. Iedereen van harte welkom. Oh, daar hou ik. Hij weet niet wat ik bedoel, maar ach. We gaan lekker met muziek en zometeen zijn we weer bij u terug. things you said, you fight about money, about De organisatie loopt ietsje achter. Dat betekent ook dat uh, de uh, prijzentrijkingen ietsje achter, uh, lopen, Maar uh, dat maakt niet uit. Zometeen rond tien over half negen zal uh, de prijzentrijking plaatsvinden. En dan brengen wij ook, uh, net als bij het Songfestival, het laatste verslag bij u thuis. Wat u uh, van uh, Jan Smit gewend bent. Maar ik ben Roy van Biering en niet Jan Smit. Maar dat maakt niet uit. Um, ik kon maas. Nee. Maar, en ook ik de maas. En, en wij brengen in ieder geval wat er op het podium gebeurt bij u thuis. En u hoort daar ook de geluiden van. In ieder geval, wij zijn blij dat wij hier uh, aanwezig zijn bij het Ondernemersjaar Gala 2019. En um, ja de ondernemers nemen langzaam zometeen plek uh, in hun, uh, op hun stoelen. En dan gaat het evenement uh, weer uh, beginnen. In ieder geval, uh, dit is Ondernemersjaar 2019. Er zijn heel veel leuke genomineerden, allemaal nieuwe Bedrijven die ertussen zitten, jonge ondernemers, de oude rotten in het vak zijn ook aanwezig en dit allemaal georganiseerd door de gemeente Zandvoort, Zandvoort Beach Promoties en natuurlijk de Zandvoortse Courant. En wij gaan nog even naar muziek en dan zijn we zometeen nog even bij u terug voordat het evenement begint. This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 Ik en uh, ik zie ook dat de genomineerden allemaal inmiddels al plaats hebben genomen ja, zeker in het VIP-gedeelte. Dus wat dat betreft in. zijn de zaken al op orde. Uh, ik zie dat Roy een gast ja. voor ons aan tafel heeft meegenomen. Een oh, gast aan tafel project. Graaf. <laughs> Rotte Graaf. Goedenavond. Nu nog voorzitter van de IJsbaan. Ja. ja. Jij kent natuurlijk al deze ondernemers. Ja, de meesten wel. Als sponsor van de IJsbaan bijna. Nou, zo, zo, zo helaas is het niet. Maar de meesten wel. De wel. Die uh, gunnen ons heel veel. En dragen ons een, uh, ja, voor een ijsbaan warm, een warm hart dus toe. Niet te warm, heel... want dan smelt het weer. Dat hè? is ja. absoluut, absoluut, absoluut. Nee, het is, het is heel leuk. Wij komen hier eigenlijk altijd ook mede om je gezicht te laten zien. Om te kijken van jongens, kunnen we er nog misschien wat meer uithalen. Maar het is geld. Uiteraard, Roy. En Uiteraard. Daarvoor zijn wij hier ook. Oké, okay, is ja, dat zo? we kunnen, nou, ja, zijn concurrenten. Ja, wij, nou, wij sponsoren jullie weer. Hè? Ja, dat, dat doen wij wel. ook al jaren. Ja, dat dus. is super hoor. Dat is super. Dat is ook een super samenwerking. Zo gaat het kringetje weer ons. Een nieuwe samenwerking hè met het uh, nieuwe café absoluut mooie band het... hebben jullie opgebouwd in een korte nou, tijd nou we hebben een, een, een goede band opgebouwd die zin Nobel 3 is een heel mooi bedrijf het kwam natuurlijk op een voor ons een beetje een vervelende plek alhoewel ik het een aanwinst vind voor het Raadhuisplein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 Ik zal mijn best voor jullie gaan doen. Veel succes met je uitzending. Oké, okay, <laughs> bedankt. En <hè>. dat was <laughs> dat Rob was erop, de Graaf. Altijd gezellig, die man. Uh, ja, wij uh, langzaam uh, gaan de ondernemers uh, die genomineerd zijn plaatsnemen op hun zetel. Uh, <laughs> ja, ze zijn dat allemaal... Ook dat doet Sinterklaas al, uh, ook trouwens, hè, Dolly. <laughs> Sinterklaas heeft ja, de zetel. Ja, ja, ja. ja, de genomineerde ook. Dus ja. dan hebben ze toch weer iets gemeenschappelijks, ja. hè. Allee, Zie je wel ja. dat het spannend is. Ja, dat zeker weten. Dus, uh, nee, we gaan er even een muziekje draaien, denk ik. We kijken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 Open up a beer And you say get over here And play a video game I'm in his favorite sundress Watching me get undressed Take that body downtown I say you the bestest Lean for a big kiss Put his favorite perfume on Go play a video game It's you, it's you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 Jullie, dankjewel voor je tijd, want ik krijg net een seintje van Gilles dat jullie gaan beginnen. Hey, veel plezier, hè? Ja, jij ook. Ja, dames en heren, ze gaan beginnen en daarom gaan wij ook vooral uh, de, even volpraten totdat de eerste klanken van de muziek gaan beginnen. Ondernemer van het jaar 2019, wie gaat het worden? Dat is de grote vraag uh, vanavond. Gaat het uh, café Het Zand worden in de categorie horeca, café uh, of eetcafé Het Zand, No more three,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 De muziek mag wel op de langzame kant, op de achtergrond. 50 minuten seconden nog, dames en heren. Waarom gaat hij daar met zo'n lucht naartoe staan, hè? 40 seconden. 35 seconden. Ja, het gaat nu echt beginnen, hè Roy? Zeker weten, het wordt spannend. 27. Dus af. iedereen die gaat nu ook richting het podium om mee te kijken naar die klok die aftelt. Oké. Okay. 16, 15, 14, het al, de muziek 13, 10, 9, 8, 8 7, 7 6, 6, 5, 4, 4 3, 3, 2, 3, 1. En het is begonnen. En er valt stilte op dit moment.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 14 wagens schieten met het geronk van een escala, de Nesca zware bommenwerpers voor de tribune weg. De automobielrace op de grote prijs van Nederland is begonnen. Omstreeks de dertigste ronde stopt zo meer aan de pit om in recordtijd wanden te verwisselen. Door het schuren in de bochten zijn ze tot op het canvas versleten. De coureur helpt zelf mee, zo groot was zijn voorsprong dat hij zelfs na dit oponthoud nog aan de kop blijft was, Evenals tijdens de Pinksterdagen veranderd in één reusachtig parkeerterrein op de dag waarop de auto race op de grote prijs van Nederland werd verreden. In de third row, Jim park is eerste time out in een remarkable new Lotus Hall. 75 laps, 197 miles, and Wielner comes out to the right. Regansone to the left. He's going up to the armco, and Arnoux hit Regansone. There's a wheel off there. The 1985 edition was Zanenvoort's farewell to Formula One. And also, Niki Lauda's 25th and final picture. Studio Zandvoort. Santfort huh? makelaars. Categorie retail. A ABC en More. Cij optiek. ABC and more. De dierenwinkel Sandvort. Kategorie horka. De genomineerden zijn No More Three, No Three. Eetcafé Het Zand en Zizo Lounge. Welkom bij ondernemerschala 2019. En de presentator komt uh, langzaam op het podium en, uh... en er gaat een optreden plaatsvinden.